3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De publieke omroepen zijn het eens geworden over hun fusieplannen. VARA en BNN willen vanaf 2016 samen verder. Dat geldt ook voor de KRO en NCRV. Staat in een brief van de publieke omroep... die morgen naar minister Van Bijsterveld wordt gestuurd. Vanaf 2016 krijgen nog maar acht publieke omroepen een licentie. Eerder was al bekend dat de AVRO en TROS samen verder gaan... Een aantal omroepen blijft zelfstandig. Het gaat om EO, VPRO en MAX. En ook de NOS en NTR blijven aparte organisaties. Dit zijn twee zogeheten taakomroepen zonder leden. Pond en WNL zijn nog niet bij de plannen betrokken... omdat nog niet duidelijk is of zij na deze aspirantperiode door mogen. De publieke omroep moet vanaf 2015 200 miljoen euro bezuinigen. Door de fusies moet de bureaucratie worden teruggedrongen... en kan er goedkoper worden gewerkt.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 omdat niet precies duidelijk is wat er is gebeurd in het klaslokaal... waar Jesse werd neergestoken, is er volgens het Hof geen bewijs voor moord... en krijgt een C 12 jaar cel. Het Openbaar Ministerie eiste een paar weken geleden 20 jaar cel en TBS. Het aantal gevallen van skimmen bij pinautomaten is fors gedaald... met bijna 70 procent... Dat komt volgens betaalorganisatie Currens door allerlei maatregelen... zoals de speciale voorzetmondjes voor de invoer van de pas en het nieuwe pinnen. Wel slaan skimmers steeds vaker een slag op andere manieren, zegt een woordvoerder van Currens. Dat zijn dan voornamelijk onbemande locaties... waarbij je moet denken aan parkeerautomaten, tankstations, maar ook chipknip oplaadpunten. En daar wordt alsnog dan de magneetstrip geskimd. En met, dat, met die geskimde informatie en het verkrijgen van de, de pincode... Je kan men een valse passen aanmaken... waarmee alsnog uh, rekeningen kunnen worden uh, ja, uh, geplunderd, om het zo maar te zeggen. De Russische president Medvedev wil nog niet zeggen... of hij zich volgend jaar kandidaat stelt bij de presidentsverkiezingen. Op een persconferentie zei hij wel dat hij nieuwe gezichten... in de regering zou willen zien, ongeacht wie er premier of president wordt. Het is voor het eerst in zijn presidentschap... dat Medvedev een grote persconferentie hield. Premier Poetin doet dat ieder jaar... Putin en Medvedev hebben gezegd dat één van hen... zich in maart volgend jaar kandidaat zal stellen voor het presidentschap. Maar nog niet wie dat gaat doen. Een weerperiode met zon in het oosten. Een kleine kans op een bui. Temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noordwesten... tot 20 in het binnenland. Morgen regenachtig en iets koeler. ANWB verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht 2 kilometer... Op de ring van Amsterdam de A10 ook 2 kilometer voor knooppunt Koenplein richting Zaandam. Dan naar Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Plein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Die file staat op de parallelbaan en dat komt door een ongeluk op de hoofdrijbaan richting Breda. De file daar is 7 kilometer, die begint al bij knooppunt Plein ook. En bij knooppunt Ridderkerk zijn bovendien drie rijstroken dicht.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 Vanavond in Caro's oog in oog... Dominique Schreier, gevallen PvdA-wethouder in Rotterdam... uitgebreid over zijn vertrek. Begonnen als rechtsbuiten, weigert hij nu hard te snijden in de bijstand. Is dat wel het hele verhaal? Frontaal in botsing met zijn eigen partij... richt hij zijn pijlen vanavond op Job Hen. In Oog in Oog, vanavond 10 voor half 10, Nederland 2. Dit is Radio 1... EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een duik in de afvalcontainers van de supermarkten... die een flinke boodschappenkar oplevert. En straks gaat columniste Elma Draaier van Trouw... in onze dagse opinie een appeltje schillen. Elma, waar wil je het over hebben straks? Uh, ik wil het graag hebben over de commotie die is ontstaan... rond de studentenkrant uit Groningen... Die krijgt een uh, uh, uh, nou, minimaal subsidie van 3000 euro van de universiteit. En nu is er commotie over dat het blad wat uh, te uh, smakeloos is. Zal ik maar zeggen. Te veel verhalen over seks en zo. En ik ga spreken met een docent die zich daar buiten gewoon over opwint. dat is de heer Dirk Stelder. Oké, okay, dat straks maar eerst hoe skippers, dat zijn mensen tegen de wegwerpmaatschappij... uit het afval van de supermarkten hun wekelijkse boodschappen bij elkaar sprokkelen. Ja, gratis boodschappen doen en tegelijk een statement maken tegen de wegwerpmaatschappij. Duik in de afvalcontainers bij uw winkelcentrum, zou ik zeggen. Want daar zouden nog wel eens wat bruikbare spullen in kunnen zitten. Het heet skippen, maar of het mag is niet helemaal duidelijk. Lucratief is het in ieder geval wel. Nou, even kijken wat er allemaal in zit. Meestal zie je het een beetje aan de zakken. Meneer Erik. Ik ben Asja. Ik ben Michael. Container. Ergens in Nieuwegein, achter een winkelcentrum. Drie Utrechtse studenten halen de vuilniszakken eruit. Dus even wat wrikken en trekken. We zijn aan het uh, skippen. Ja, dijven. Drie fietsen, waaronder één transportfiets. En een van de studenten heeft een mijnwerkerslampje op zijn hoofd. Nou, hier is een... Uh, nou, die u, u, u, wat ja, wat zit hierin? Kokosrotjes, uh, of noemen ze die met chocolade. Brownies. Yeah. Uh, heel veel kokosrotjes. Heel oh, veel, heel nee, veel een, een hele vuilniszak vol met, uh, met koekjes. En uh, boekenpootjes, of je bokkenpootjes, bokkenpootjes, ja. uh, Een heleboel bokkenpootjes, nog meer bokkenpootjes. Ja. En nog veel meer bokkenpootjes. Het verdwijnt <laughs> allemaal in een grote boodschappentas. Ja. Um, Jullie halen dit uit een vuilnisbak. Is dit nog wel goed? Is uh, prima. Ja, ah, weet je dat? Als je het proeft. Heel lekker. Maar ze hebben het weggegooid. Ja, dat is gewoon omdat het uh, over datum is of uit het assortiment. Of, uh, ko ko koekjes. Ja, inderdaad. Ze zien er niet mooi uit. Kunnen ja, even of. kijken hoe, of, of er een datum op staat? Ja, Moet het even lampje even aan? aan. Ja, misschien wel handig. Kijk. Dit is uh, 25.04.11. Dit zat waarschijnlijk ergens achter in de magazijn. Maar, ja, uh, dus dat is een, een, bijna een maand over de datum. Als het nog ingepakt is, koek, zit zoveel suiker in, dat blijft gewoon heel lang goed. Dat kun je echt uh, nog zeker nog wel een paar maanden eten. Misschien wordt dit op een gegeven moment een beetje ouzig... maar dan, uh, dan eet je het niet meer. Hè? Dan stop je. Dus... Ja, want als deze hele boodschappentas uh, dezelfde, op dezelfde manier over de datum is, de, de, voordat je dit op hebt. Ja, dit, dit krijgen we ook niet op, hoor. dit moeten we echt uitdelen. Dit is echt iets, uh, ja, dat wil je ook niet, dan word je alleen maar dik van. <laughs> alleen maar koeken. Nee, hopelijk zitten er wat, wat, nog wat brood en kaas en uh, gewoon dingen die je dagelijks eet uh, nog in. De hoofdreden is eigenlijk, of de initiële reden is verontwaardiging dat er zoveel wordt weggegooid in de maatschappij, die nog eigenlijk heel goed bruikbaar is. Uh, en daarbij komt kijken dan, omdat we dan die, die spullen uit de, uit de vuilbakken halen... en die echt nog heel lekker zijn, heel bruikbaar zijn... is het voor ons ook echt gewoon een vorm van, uh, van uh, ja, inkopen doen. Ja, niet inkopen, maar uh, ja, gewoon uh, inslaan. Ons, ja, inslaan. Ik uh, heb een keertje een beetje uitgerekend dat ik uh, nou, meer dan 95% eet uit de skip. Dus ja, dan komen eigenlijk uh, heel weinig kosten. Bij. Nou, laten we eens even kijken. Er komt nog een zak. Uh, Heb je wat gevonden? De broodzak. De broodzak. Ja. Die moet even naar de andere kant gerold worden. Ja. Want uh, die kleppen kunnen niet helemaal open van deze bak? Nee, nee. Zet ja, er zit een slot schots, schots. op. Daar komen de bolletjes. Ja, lekkere bolletjes. Van welke datum zijn die? Nou, waarschijnlijk voor vandaag of gisteren, hè? 16,5, dat is vandaag. We zijn eigenlijk een beetje geconditioneerd om altijd naar die datum te kijken, wat heel flauw is. Van vroeger, tot 30 jaar geleden, stond er nergens een datum op. Mensen gebruikten gewoon hun ogen en hun neus. En uh, als, als het goed was om te eten, dan at je het gewoon. En nu zijn mensen zo gefixeerd gewoon op die datum, dat ervoor gezorgd heeft dat er een ontzettende verspilling aan de hang is. En uh, de enige die daar wel bij varen, zijn uh, de producenten en de, en de verdeelscentra, dus distributeurs, maar de consumenten uiteindelijk, ja. kopen allemaal nieuw eten en dit en dat. En, uh, ja, dus is en ondertussen zonde. komt het ene zakje brood ja. naar het andere uit de container. Ja. Het houdt niet op. <laughs> daar kun je een, een dorpje mee. van eten. Ja, daar kun je een dorpje mee voeden. En dat is ook afbakbrood, dus dat kun je nog uh, langer. En dus, Kijk, die, dat, die producten van nu, die, uh, er zitten zoveel conserveringsmiddelen en dergelijke in. Niet dat dat heel goed is, maar daardoor blijft het nog extra langer uh, goed. Okay. Mag dit? Uh, nou ja, dat, het is een beetje een schemergebied. Uh, van de politie hebben we wel eens gehoord dat het niet mag. Maar dat ze ja, eigenlijk denken van ja, het is ook zonde. De politie is ook wel eens komen bijschijnen. Zo van ja, dit is eigenlijk wel een beetje uh, best wel belachelijk. Eigenlijk, maar goed. Uh, maar het dus... schemergebied is niet duidelijk of dit mag of niet. Nou ja... Uh, ik, ik denk dat officieel mag je niet in andermans vuilnis zitten. Want je hebt ook iets als informatie, diefstal en, en dergelijke. En, maar ja, dit is eten. Je gaat niemand uh, slechter van worden. Je gaat de supermarkt niet uh, slechter van worden, in die zin. Dus, ja, de, ja. o o o wat is het meest bizarre dat je ooit uit zo'n container hebt gehaald? Uh, een uh, overmagnetron. Een, uh, ja, wat nog meer. Een een een, een, een, een, een stofzuiger hadden we laatst. Die werkte nog. Uh, ja, die werkte nog. Er was één klein klepje, maar die konden we wel vervangen. Dus, uh... Daar zag jij nu je studentenkamertje mee? Nou, nog niet. <laughs> Hij staat nog te wachten op. Alles uh... gevoel. Inductiekookplaten, ja. kookplaten, aanhangfietsen voor kinderen, waterkokers. Ja. Kleding, heel veel heel kleding. Veel Kinderkleding, panties, alles. Ja. En dat Ondergoed. is nog nieuw en heeft geen uh, ja. houdbaarheidsdatum. Nee, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat wordt, en waarom wordt dat dan weggegooid? Uit het assortiment. En de seizoen, en de reeks. Ja. Weg ermee. de rekken. Nou, weg ermee. Nou, de oogst tot nu toe is een grote tas met koekjes en een enorme tas met broodjes. Uh, jij staat nog met je handen in de container. Is er nog wat? Nou, nee, ik denk dat er niet meer zoveel is. En wat, wat er nog is, daar kunnen we niet bij. Maar ik ben natuurlijk op zoek verwoed naar de kaas. <laughs> Heerlijk. Ja, met, zeg maar, vis. Vis, vis, geloof ik, vlees. En ik hoorde ook eieren, maar dat valt wel mee, geloof ik. Hè? En de meeste eieren die we vinden zijn meestal van een doosje... waar er één van kapot is of twee. En de rest is gewoon nog goed. Dus uh, dan is het gewoon een vies doosje. Dat, dat kan de winkel dan niet meer verkopen. Um, ja. Hoe vaak doen jullie dit? Um, nou, maximaal drie keer in de week. <laughs> en dan voor de rest, um, nou ja, dat wisselt zich af per week, zeg maar. Wanneer de, de koelkast uh, leeg is, dan... Uh, of wanneer we zin hebben. Het is jullie manier van boodschappen doen? Ja, ja zeker. Nou, er staan nog meer containers hier. Uh, uh, moeten we verder nog even kijken? Ja, we gaan naar de Ja. Aan de andere kant van het winkelcentrum staat een grote metalen container. En die is goed open. Die zit niet op slot. Vol met grijze vuilniszakken. Waarom haal je deze eruit? Hij is wat zwaarder dan de andere. En dan kan je meestal voelen dat er misschien iets in zit. Dus even kijken. Nou... Ik denk dat die mensen al zijn geweest. Er we waren wel wat zakken opengescheurd, dus misschien zijn er andere zoals mensen al geweest. geweest. Dus concurrenten, uh, skippers. Collega's, collega's, ja. geen concurrenten. Nee hoor, nee, doen we niet aan. Hier is het een beetje een, een schemergebied. De politie lijkt het oogluikend toe te staan. Hoe is dat in andere landen? Uh, nou, nu in België is er iemand uh, veroordeeld. We weten voor, uh, voor een half jaar voorwaardelijk. Voor het uh, skippen van een zak muffins. En uh, ja, dat is natuurlijk... Dat was alles. Ja, dat is, dat is wat in, de, in alle persberichten daar staat. Dus uh, daar ga ik vanuit dan dat dat, dat dat klopt. Hoeveel mensen doen dit in Nederland? Ik heb er geen idee van, maar ik, ik vermoed in elke uh, grootstad... dat er een, uh, een groep aanwezig is. Uh, ik durf er geen cijfer op pakken, maar ik, ik, ik schat tientallen per grootstad. Hebben dat jullie een paar tips voor mensen die nu dit horend denken van... hé, hey, dat is interessant, dat wil ik ook wel eens gaan doen. Wat zijn de do's en de don'ts? Uh, ja, let op. Uh, <laughs> sommige producten, zoals vlees en zo, dat moet je dan uh, gewoon vermijden. Wij nemen wel eens een hele een, een lekkere droge worst wel mee, hoor. maar uh, voor de rest maak geen rotzooi van. En uh, probeer gewoon ja, mee te nemen wat je nodig hebt. Moet ik zeggen, nu hebben wij heel veel mee, dus ik hoop dat we veel kunnen weggeven, want anders gaat het verloren. Ja, dan heb je er ook niks aan. En uh, probeer, probeer andere mensen ook uh, mee te nemen. Ga, ga het samen doen. Hè. Dus, uh... Uh, een bosje bloemen, man. Ja. <laughs> van, uh, het zijn nog ver treedbloemen dan nog. <laughs> <Van> ook. <laughs> Helaas liggen ze toch in de, in de vuilbak. Een bosje anjers. Nog voor een deel in de knop, zelfs. Ja, die kunnen, we wel nog, die kunnen we nog gebruiken. Die gaan een, een mooie plek krijgen thuis straks. De reputatie over het skippen was van Paul Kurpershoek. Christopher's Good Day for the Hopeless. Wie schilt er vandaag ons appeltje? En dat is trouwcolumnist Elma Draaier. Elma, je wilt het hebben over een studentenblad uit Groningen. Wat is er aan de hand met dat studentenblad? Ja, dat studentenblad dat, dat heeft uh, een enigszins omstreden inhoud. Dat wil zeggen bij de bestuurderen van de universiteit... want die willen de subsidies stopzetten. Althans, dat hebben ze in overweging. Het gaat om 3000 euro, een beetje meer. En uh, in, in de steen des aanstoots is uh, het feit... dat er bijvoorbeeld nog wel eens over seks wordt geschreven in het blaadje. En um, nu is er een docent aan de Groningen Universiteit, docent economie. Dat is de heer Dirk Stelder. En die um, heeft zich nogal uitgelaten in deze kwestie. Okay. En die lijkt het volstrekt eens te zijn met uh, de universiteit die het blaadje dus eigenlijk de nek om wil draaien. Ja. Nou, Dirk Stelder hebben wij aan de telefoon. Goedemiddag meneer Stelder. Ja, goedemiddag. U uh, vindt het wel een goed idee dat de universiteit geen subsidie geeft meer aan dit blad. Want wat is daarvoor de reden? Uh, ja, nou, er heeft natuurlijk um, in, in de pers voornamelijk gestaan uh, de, de bekende kop uh, van uh, te veel seks in studentenkrant. Uh, <laughs> ik zou bijna zeggen, was het maar waar? Uh, ik heb helemaal niks tegen seks in studentenkrant. Integendeel, uh, we hebben ook een universiteitskrant, dat is het officiële orgaan. En daar heeft al niet zo lang geleden, lange tijd, een uh, sekscolumn uh, of een in ingestaan met, laten uh, uh, we zeggen, erotische wederwaardigheden van een studentenhuis. ...compleet met uh, pikante cartoon... ...en dat heb ik altijd veel met plezier gelezen. <tus> dus dat is het helemaal niet. Uh, het gaat hier om iets totaal anders. Uh, uh, uh, in de laatste editie van de studentenkrant... Uh, stond ...er stond een stuk over een zeer gewelddadige verkrachting... ...waarbij de vrouw na aflopend trap nakreeg... bloedens toe in de bosjes werd gegooid. En <tus> Daarvan zeg ik... Uh, ...jongens, uh, ik weet niet waar je mee bezig bent... maar. Uh, deel je blaadje lekker uit in de kroeg, maar niet meer binnen ons gebouwen. Want ik vind... Uh, ja, bent u het ik neer uh, mij dan als docent dat uh, zoiets uh, in ons gebouw verspreid wordt. Elma Dreyer? Bent u het eens met de universiteit dat, dat zo'n blad uh, niet bijdraagt aan het positief imago van de universiteit? Is, is dat wat u ook hoog zit? Meneer Stelder? Ja? Heeft u de vraag gehoord van Elma Draaier? Oh, sorry, ik dacht dat u het aan Van Rijs stelde. Nee, nee, Elbert nee. Rijs de vraag <laughs> aan u: of u het ermee eens bent dat de universiteit zegt: het draagt niet bij ja. aan het positieve imago van de universiteit. Is uh, dat voor u dat, de reden? Als ik dat zo zie, uh, uh, ik heb me vooral aan dat één artikel gestoord, maar de. de de, de krant in bredere zin. Uh, kan ik me wel voorstellen dat het college van bestuur. daar wat, uh, wat twijfels over heeft. Uh, maar ja. dat is nog wat anders, dat je twijfels hebt. dan dat je het eigenlijk. Uh, uh, de subsidie intrekt. Hè? En uh, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat u. een beetje de schouders erover ophaalt. Want er is natuurlijk. Een, een behoorlijke traditie van studentenblaadjes. die niet altijd even. Smaak, smaakvol en fris zijn. Ik noem ja. uh, propria curus. Nou, geloof ik niet dat. de, de Groningse studentenkrant. Uh, daar helemaal mee te vergelijken is. Maar je zou ook je schouders erover kunnen, op, er kunnen ophalen. En waarom maakt u zich zo druk? Uh, je kunt de schouders ophalen, maar uh, ja, er is altijd een grens. Ik denk, uh, uh, moet er in het volgende nummer iemand gewurgd worden... of vermoord of wat dan ook? Uh, kijk, uit, uitstraling voor van de krant. Um, ze schrijven wat ze willen, dat gaat het niet om. Uh, nee, nou, ja, daar gaat het, het wel is... om. Want als u zegt, nou, dat mogen ze eigenlijk niet schrijven... Nee, dan zegt ik u eigenlijk, niet. Nee, dat, dat mag, mag ik niet, hè? Nee, nou, u vindt het niet netjes. Waar ik bezwaar tegen maak is dat wij als faculteit actief faciliterend meewerken aan zo'n krant... in de zin van wij vinden het de moeite waard om zo'n krantje onder de aandacht van de studenten te brengen. Dat maar doen wij maar ook wat niet is met de precies Engelsport, het gevaar? Dat doen wij ook niet met Penthouse. Nee, maar en goed, dit, dit gaat krantje, natuurlijk wel over, van... over waar studenten mateloos in geïnteresseerd zijn kennelijk. Hè? Want ja. de oplage stijgt ook en zo. Nou, ik, ik zou zeggen, er zijn toch wel belangrijke zaken in het onderwijs... waar u zich uh, heden ten dagen over druk kan maken. Oh, dat doe ik ook wel, maar. Nou, is hier bent u toch. Kijk, als er kinderporno in zou staan. of antisemitische uitlatingen. dan dat niet. Ja, maar. Kinderporno is verboden. Dat is natuurlijk een beetje flauwe vergelijking. Dat weet u ook wel. Nee, dat niet, want je hebt altijd je eigen. Het gaat niet alleen om de wet. Je hebt iets. Uh, je eigen grens van fatsoen, waarvan jij vindt, uh, uh, nou ik, ik geneer mij dat dit uh, binnen het gebouw verspreid wordt. En ik ben blij dat de buitenlandstudenten het ook niet kunnen lezen. Want, uh, u, uh, u denkt dat ze ja, daar heel overstuur van raken? Uh, uh, Dan nou onderschat ik, u toch ik, een beetje wat er tegenwoordig allemaal te lezen en te zien is, of, ben ik bang? Uh, nou ja, ik vind, uh, ik nogmaals, laat het kantje maken, maar laat het in de kroeg uitdelen. Daar gaat het mij om. Elma? Ja, ik begrijp het verschil niet. Het gaat toch om het geld? Dat schrijft u ook in uw brief, hè? In, het, in die column. Dat het feit dat er een subsidie verleend wordt, dat is wat u dwars zit, toch? Ik bedoel, het is niet zo dat u zegt, nou, laat ze het vooral maar doen. Maar het kennelijk rechtzet, zit niet zo hoog. Ja, nou, ik las het in de kantine en op dat moment wist ik helemaal niet dat die subsidie kwestie speelde. Ik las iets en ik zag het hier in de bakken liggen en ik denk, ik vind, ik geneer mij dat zoiets in het gebouw staat. Oké, okay. maar nou, dan, dan toch nog een vraag. U heeft uh, dus een column geschreven daarover ook, hè? want u schrijft ook een column in een Groningsblad. En dat heeft ja. u vervolgens rondgemaild naar alle raadsleden. En dat is dan weer omdat de hoofdredacteur van dit Groningse studentenkrantje P van P a raadslid is. Ja. Waarom doet u dat dan? Want wat, dat heeft toch iets raars? Uh, nou, ik heb daarover gesproken met uh, PvdA en, uh, de PVDA-fractievoorzitter en uh, de CDA-fractievoorzitter. Ik wist ook niet uh, dat die hoofdredacteur in de gemeenteraad zat, daar kwam ik later achter. Toen werd ik eigenlijk nog een beetje bozer. Ik denk, ja. Uh, iemand die verantwoordelijk is voor dit soort teksten... en daar ook publiekelijk ook trots op is... Uh, vind ik dat passen bij een raadslidmaatschap. Toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk van niet. Maar daar, daar gaat u toch niet over, meneer? Uh, nee, maar daar mag, mag ik wel een mening over hebben. Ja, natuurlijk mag je dat. Maar door het rond te sturen... Suggeren, heb, lijkt het toch een beetje een fitty, zoals het tegenwoordig heet. En hoezo? Ja? Nou, de, de reden dat ik het rondgestuurd heb, is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, omdat de, uh, het was een kolom en die zou eerst niet geplaatst worden... Uh, het dagblad waar ik voor schrijf, die uh, uh, vond het citaat... Uh, wat ik had overgenomen zodanig dat ze dat niet wilden publiceren. En toen uh, hebben we overlegd. Uh, nou ja, ik, heb die column, ik ga geen kolom in de gemeenteraad rondsturen... als ze die zelf in de krant kunnen lezen. Dus achteraf is die column gecensureerd geplaatst. Uh, Daar zijn we toen toch een over eens geworden. En, uh, anders had ik dat niet gedaan. Maar ik blijf erbij dat je uh, als iemand verschillende petten... in het publieke leven opheeft dat je een raadslid best mag aanspreken op uh, wat hij in andere functie doet. En dat nou, dit is wel iets record. meer dan aanspreken, aanspreken natuurlijk. Elma, ben jij overtuigd? Ik geloof het niet. Nee, maar ik, ik vraag het niet... toch maar even. Ja, nee, ik heb nog één klein vraagje. Dat, in de, de, natuurlijk sloegen ze terug, hè. vanuit de studentenkrant zou ik ook hebben gedaan. En zij betitelen het als uh, een generatieconflict. Wat, wat vindt u daarvan? Uh, nee, ik vind het ongelooflijk uh, smerig, ordinair stuk, wat elk norm van fatsoen te buiten gaat. Zo simpel is en dat. En vond, vond uw eigen stuk wel heel fatsoenlijk. Zegt u? U vond uw eigen stuk wel heel fatsoenlijk, met dat rondsturen en zo. Begrijp ik. Uh, ik vond dat, uh, dat ik volkomen in mijn recht stond om dat te doen, inderdaad. Oké, okay. We gaan het hierbij laten. Hartelijk dank, Dirk Stelder en Elmar Ga Dank u wel. Graag gedaan. When you feel the same Go to the river Let you die go to the river yael nine dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag. Nu, als u iets wilt teruglezen of terug wilt luisteren. En ook als u uw reactie kwijt wilt. Straks, Villa VPRO, Tesselblok, blok Wat gaan jullie doen? Stel je voor, Jeroen, je zit lekker veilig thuis met een kopje thee achter je computer. En bedient van daaruit een uiterst flexibel bommenwerpertje op duizenden kilometers afstand om je vijand op te blazen. Nou, is dit is geen beschrijving van een videospelletje, maar het is gewoon de werkelijkheid. Deze zogenaamde de drones onbemande bewapende vliegtuigjes worden nu gewoon al gebruikt in bijvoorbeeld Afghanistan en Libië. Vechten in de toekomst bewapende robots onze oorlogen uit en zo ja moeten wij daar blij mee zijn. Morgen verschijnt er over een rapport. Wij praten hier zo meteen in de villa met een van de schrijvers daarvan. Dat u straks nu eerst het nieuws gelezen door Mark Visser. Radio 1 met NOS Journaal. De publieke omroepen zijn het eens geworden over hun fusieplannen. VARA en BNN willen vanaf 2016 samen verder... en dat geldt ook voor de KRO en NCRV... Dat staat in een brief van de publieke omroep. Vanaf 2016 krijgen nog maar acht publieke omroepen een licentie. En eerder was al bekend dat de AVRO en TROS samen verder gaan. Een aantal omroepen blijft zelfstandig. Het gerechtshof in Arnhem heeft de man die de achtjarige Jesse in Hogerheide doodstak... tbs opgelegd, ook al heeft hij nooit willen meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Daarnaast is Julian C. veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens doodslag. Jesse werd vijf jaar geleden op zijn school in Hogerheide neergestoken door Julian C.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 Bij elkaar staat er 60 kilometer file. Veel vertraging is er in het uiterste zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht 5 kilometer. Maar de grootste problemen zijn er bij Rotterdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda 7 kilometer tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Komt er een ongeluk, er zijn er drie rijstroken dicht. De politie is op dit moment bezig met technisch onderzoek. Verkeer richting Dordrecht kan voorlopig beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A4 en de A15. Dan een lange file richting Antwerpen. Die staat er tegenwoordig dagelijks. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden bij Sint-Job in het Goor op de Belgische E19. Het levert een file op van 11 kilometer vanaf de Belgische grens. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort twee kilometer bij het harde. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf bij u en vragen ons af of wij het uitvechten van oorlogen in de toekomst... over kunnen laten aan bewapende autonome robots... en zelf veilig en ongeschonden achter de computer blijven zitten. En moeten we dit willen? Wim Zwijnenberg van IKV Pax Christi schreef daar een rapport over... is hier in de studio en ik ga daar zo meteen uitgebreid met hem over praten. En na vier uur ons eigen buitenlandpanel, Bureau Buitenland Zelden... werd het ontzettend grote cultuurverschil tussen Amerika en Frankrijk... duidelijker aan ons voorgeschoteld dan nu bij de arrestatie van DSK en alles wat daaromheen hangt. strauss kahn de topman van het IMF. En hoe moet het verder met dat IMF? Wordt China uiteindelijk dan toch de grote redder van het oude Europa? Dat allemaal na vier uur. Denk en praat vooral met ons mee via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. U hoorde het net al in het nieuws. De uh, Julian C., de man die verdacht werd van moord op de jonge Jesse D, de uh, doodstak in zijn school in Hogerheide, is veroordeeld voor die moord. Hij is veroordeeld voor doodslag, kreeg daarvoor 12 jaar. En is, heeft ook TBS en dwangverpleging opgelegd gekregen. En dat is wel enigszins opmerkelijk, aangezien hij nooit heeft willen meewerken aan Enig psychiatrisch onderzoek. En de rechter zich dus niet heeft kunnen baseren op een rapport... wat is opgemaakt door uh, de psychiaters of onderzoekers van het Pieter Baan Centrum. Heeft toch dit vonnis aan zijn broek gekregen. We hebben aan de telefoon Richard Korver. Hij is strafrechtadvocaat, meneer Korver. Oh, goedemiddag. Goedemiddag. Is het, is het een opmerkelijk uniek vonnis? Nou, zoals u het zegt wel, maar Maar zo is het niet. Is niet goed. Uh, want het. deze man is door meerdere psychiaters en psychologen gezien en onderzocht. Ja. Alleen niet in het kader van deze strafzaak. Dus het zijn wat oudere rapportages. En in het kader van deze strafzaak heeft hij geweigerd om mee te werken. En mag een rechter dan, want dit is een zaak op zich, mag een rechter zich dan inderdaad beroepen op oude rapporten? Ja, dat mag. De wet zegt dat als een verdachte zijn medewerking weigert, dat mm -hmm. dan de eis van een volwaardig multidisciplinair gedragsdeskundig onderzoek komt te vervallen. Uh, en dan moet je als rechter natuurlijk wel heel behoedzaam zijn. En je moet je in sterke mate laten leiden. door wat deskundigen daar wel over hebben gezegd in het verleden. Maar ja, als die aan een grens komen. en de rechter zegt: van ja, ik vind toch dat er hier sprake is van een stoornis. dan moet hij dat beargumenteren. Uh -huh. En het Hof heeft hier gezegd: ja, wij vinden het vanuit een veiligheidsoogpunt. onverantwoord om deze man onbehandeld weer te laten terugkeren. naar zijn gevangenisstraf. En daarom heeft het Hof toch die TBS opgelegd. En ze zeggen: behalve dus de oude rapporten waar ze zich op beroepen. zijn er in het het hele dossier van wel degelijk deze zaak aanwijzingen genoeg die erop zouden kunnen duiden, of die er dus volgens de rechter eigenlijk op duiden, dat hij op het moment van de doodslag, zoals we nu dan weten, niet toerekeningsvatbaar was. Wat zou ja. hij dan kunnen bedoelen, aanwijzingen in het dossier? Nou, dat zijn er heel veel, want ik heb die uitspraak zelf even gelezen. En het ja. citeert er ook vrij veel. En het zijn aanwijzingen alvorens uh, hij dit strafbare feit pleegt, van mensen die zeggen ja... ...hij keerde in zichzelf, hij had geen vrienden meer... ...hij praatte in zichzelf, hij werd agressief... Uh, ...tot ook uh, direct na zijn aanhouding... ...dan wordt hij geobserveerd... Uh, ...dan maakt hij rare, bizarre bewegingen... ...schrijven mensen dan op... Mm -hmm. uh, ...praat in zichzelf, doet een soort van karataka-oefeningen... Um, hij, ...hij zou ook allerlei dingen uh, zeggen... ...over natuurkunde, zwaartekracht, Satan... Uh, nou ja, ...die onsamenhangend zouden zijn... Ja. Ja, ...al die dingen bij elkaar... ...hij zou zichzelf verwonden... Um, maken dat het Hof zegt van, nou ja, die stoornis die er daarvoor al is vastgesteld, die is er kennelijk nog steeds. Ja, maar dat, zijn, dat is van getuigen, maar niet van deskundigen, hè? Dat zeggen wel mensen in zijn omgeving. Uh, ja, maar er zitten ook deskundigen tussen. Bijvoorbeeld uh, in de, het huis van bewaring waar hij zat, is hij ook geobserveerd door een psycholoog die op een gegeven moment adviseert... Van nou plaats deze jongen op een volbaar. dat is een gevangenis met speciale psychiatrische zorg. Mm -hmm. Want als je hem in een gewone gevangenis zet... gaat het fout. Juist. Nou, dat, is in de dat is in de gevangenis gebeurd. Dat ja. is hij wel door een psycholoog of door ja. een psychiater gezien. Ja. Nou, nu, nu komt door deze uitspraak... lijkt mij ook meteen weer de discussie over die TBS... Hè, waar zoveel over te doen is. En dat steeds meer verdachten zeggen... wij gaan ons lekker niet... Wij, wij, ik laat mij geen onderzoek welgevallen. Dat wordt nu wel steeds uh, sprangender. Steeds of, of dit hele systeem nog wel te handhaven is. Nou ja. Als je eigenlijk zo'n rapportage als je het niet meer nodig hebt. Kijk, de rechtbank heeft natuurlijk wel uh, meer nodig dan alleen maar haar eigen oordeel. Uh, en in deze zaak hadden ze best wel uh, behoorlijk wat rapportages... die er in het verleden over deze man zijn gemaakt. Ja. Dus als jij een first offender bent mm -hmm. uh, en je hebt geen uh, psychiatrisch verleden... dan kun je denk ik toch nog een heel eind komen met een weigering. Juist. Is het zo dat uh, de, de advocaat van, van Julian C. overweegt nog... om in cassatie te gaan hè, bij de, uh, de hoge raad? Yeah. Zou die door um, alles he, wat u nu vertelt enige kans maken? Enige kans dat ze zeggen, ja, het is toch op oude rapportage en, en, en, en, en uh, weliswaar uh, zaken die in het dossier liggen. Maar, maar ja, het is, het is toch niet helemaal je dat? Maakt die een kans? Nou ja, dat is moeilijk voor mij in te schatten, omdat ik het moet doen met het arrest van het wolf en niet het onderliggende dossier ken. Mm. En dat kent die advocaat wel. En misschien dat daar al elementen in zitten, waardoor die advocaat denkt dat hij een kans maakt. En, ja. Eerlijk gezegd, kan mijn collega dat dan beter inschatten dan ikzelf? Dat begrijp ik. Nou, die zullen we ongetwijfeld later op de dag op deze zender of de komende dagen horen. Voor een eerste duiding, Richard Korver, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd nu voor een nieuw wonderlijk maar waar verhaal in één minuut. Pst.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 En ben naar buiten gelopen en uh, heb heel snel zo'n zware steen zo, pff, op dat zakje gestort. Zo gedaan, niet meer nagekeken in een vuilnisbak. U hoorde 1 minuut gemaakt door Maartje Duin. En ga voor de complete collectie naar vpro.nl slash 1 minuut. Touched the walls of a city streets and didn't explain. Sadly showed us our ways. I've never asked him why. Cast down, it was heaven sent. To the church, no intent to repent on my knees. Just to cry. When they're gonna see them, then they're gonna ask to feel this letter of evil but the product of the greed and it's not a mask so be honest with me we can't afford to ignore that I'm the disease the practical since we had to be Een nummer van een nieuw project van Danger Mouse en Danielle Loopy. Dat project heet Rome. Allemaal spaghetti western muziek. En dit was Nora Jones met Black. Een onbemand vliegtuigje dat operaties uitvoert voor het leger, bestuurd door iemand achter een computer die op duizenden kilometers afstand zit. Dat gebeurt steeds vaker. En het lijkt het toekomstbeeld van moderne oorlogsvoering te zijn. Bij de inval in Irak hadden de Amerikanen een handje vol van deze onbemande voertuigen. Maar inmiddels hebben ze er 20.000 op de grond en in de lucht. En ook het Nederlandse leger is geïnteresseerd in de aanschaf van deze zogenaamde drones. Wonderlijk, want de krijgsmacht moet volgens mij een miljard bezuinigen. Maar goed. Morgen presenteert IKV Pax Christi een rapport over voor- en nadelen met de niets verhullende titel... Onbemand maakt onbemind. Wim Zwijnenburg is een van de schrijvers. Hartelijk welkom. Dankjewel. Onbemand maakt onbemind. Daarin horen wij al hoe jullie erover denken, volgens mij. Nou, we staan aan het begin van het debat over het uh, gebruik van dit soort vliegtuigen. Ja. Um, zoals je al zei, Nederland gaat ze ook aanschaffen. Maar in de VS, waar ze uh, veelvuldig gebruikt worden, wordt er al enigszins uh, debat gevoerd. Mm -hmm. um, in Nederland nog nauwelijks. En wij willen graag het debat uh, over dit soort type vliegtuigen gaan voeren. Om mm -hmm. nou te kijken van, wat zijn echt de voordelen ervan. En uh, hoe kunnen ze leiden tot uh, minder burgerslachtoffers en oorlogen? Maar welke nadelen kleven er ook aan vast? Want Precies. die zitten er ook aan vast. Jullie willen eigenlijk gewoon proberen om voordat. Nee, ze worden nu al gebruikt over de hele wereld. Ook bij missies waar Nederland wel bij betrokken is. Maar voordat onze krijgsmacht, als ze ergens nog een potje vinden, ze ook aanschaffen. Zouden jullie hier het debat alvast willen openen, in elk geval? Ja, want ja. Uh, wij vinden dat er uh, nog een aantal nadelen aan vastzitten. Vooral als het gaat om. Kijk, je hebt eigenlijk. Ik wilde jou vragen, Ik ga eerst eens uitleggen die drones... de onbemande, maar wel bewapende vliegtuigjes. Hoe, hoe werkt het? Ja, je moet je voorstellen, die, die vliegtuigen zelf zijn gestationeerd... In, in Qatar of in Afghanistan. Maar ze worden bediend vanuit een cabine in Nevada in Amerika. Daar zit een, daar zit een aantal mensen achter een aantal computerschermen. Die, die vliegtuigen stegen daar automatisch op. En vervolgens vliegen ze naar het gebied waar ze moeten patrouilleren... En daarna wordt bediening overgenomen door die uh, mannen en vrouwen die daar achter een, uh, een beeldscherm zitten. En uh, die patrouilleren dan je.. Ze ja, ze hebben, het worden voornamelijk gebruikt dus voor patrouillendoeleinden. En dus dan ze kunnen ze het gebied controleren, ze verzamelen informatie en ze kunnen surveilleren. Dus in, dat gebied in de gaten houden en de beelden doorsturen naar commandant op de grond. Oké, okay, dat klinkt eigenlijk nog, uh, nogal onschuldig en eigenlijk heel ja. handig. Ja, dat, in, in dat, wat, dat, wat dat betreft dan, uh, hebben ze een, zeker wel een toegevoegde waarde... omdat meer informatie uh, bij kan dragen aan een zorgvuldige afweging... Of je, uh, uh, ja, geweld moet inzetten. Op, Precies. En dat, dat denken wij dat dat daar zeker wel voordelen heeft. Maar dat zijn voornamelijk de onbewapende drones. Mm -hmm. Je hebt daar hele grote versies van, zoals de bekende Predator en de Reaper drone, die je vaak op het nieuws ziet. Maar je hebt ook kleine uh, drones die je uh, soldaten mee kunnen dragen in het veld en je zelf kunnen lanceren. Dat zijn de Ravens, daar bezit in Nederland ook een, uh, een aantal van. Maar dat is allemaal nog steeds alleen maar om informatie te, uh, uh, te vergaren. Ja. ja. En dan dan nou, gaan we dan... eens naar die bewapende. Nou, daarnaast heb je dus ook een aantal programma's uh, van de Amerikaanse luchtmacht, een programma en van de CIA. Uh, die hebben bewapende drones. Uh, dat zijn dezelfde Predators en Reapers. Die kunnen uitgerust worden met, uh, met, uh, met Hellfire-raketten en met um, bommen. En als ze uh, aan het surveilleren zijn en ze komen bijvoorbeeld een doelwit tegen... Uh, of een, ze zijn er al iemand aan lange tijd in de gaten aan het houden... en ze hebben een kans om die persoon uit te schakelen... kunnen ze dan daar een raket opvuren of ze kunnen grondtroepen ondersteunen... met, uh, met vuurkracht uh, vanuit de lucht. Mm -hmm. um, nou, je hebt dus twee programma's erin. Je hebt natuurlijk het uh, openbaar programma zeg maar, van de Amerikaanse luchtmacht... die, uh, die gewoon hun bewapende drones meestuurt met troepen. En daarnaast heb je een, een, een geheim programma, wat niet zo heel geheimer is... van de CIA, die in Pakistan al-Qaeda-leiders en Taliban-leiders uitschakelen. Uh, ja, dat zijn de beroemde uh, onbemande vliegtuig, vliegtuigjes... die daar in het grensgebied tussen Pakistan Precies. en Afghanistan... maar ja. die zijn dus wel degelijk bewapend. Die hebben dat gewoon wel inderdaad... bommen en raketten aan boord. Ja, dat zijn de bewapende drones. En uh, daar is dus heel veel uh, ophef over. Om, uh, en daar moet ook veel meer discussie over gevoerd worden. Want uh, enerzijds is de vraag... Uh, naar, is, is een soldaat die, die of is een persoon die achter een monitor zit, is die in staat om een juiste inschatting te maken van de situatie op de grond? Want al de informatie die militairen krijgen of die, die soldaten krijgen, die is het gaat via computerschermen, het gaat via uh, sensoren die, uh, die dat soort vliegtuigen meenemen en waardoor ze een, een eenzijdig beeld van de werkelijkheid geven. Het is een heel eendimensionaal. Het is een. En Het is 1 en nullen, zwart en wit, terwijl de werkelijkheid veel grijzer is. Dus de, de werkelijkheid op de grond is complexer. Je kan niet precies zien wat er gebeurt. Mm -hmm. Zoals dus wat dat betreft is die informatie die ze op hun scherm te zien krijgen niet echt betrouwbaar? Ik bedoel, het is niet compleet, dat zou je misschien precies. moeten zeggen. En uh, daarom uh, vinden wij dat, uh, zijn we terughoudend met... Uh, met uh, het, het gebruik van bewapende drones. Want je, je, als je een, een conflict oplost... doe je niet met, alleen met een overmacht aan technologie. Je kan dat daar... is dus juist de vraag. Ja, het en... is namelijk wel hartstikke schoon. Althans, voor degene die achter de knoppen zit. Niet voor degene die aangevallen wordt. Het scheelt ook mensenvlees. Zullen mensen onmiddellijk denken? Lekker, laat het maar zo gebeuren. Ja, Dan nou, branden wij onze handen niet. Nou, Dat is de redenering erachter. Um, wat je ziet is dat uh, we willen risicoloos oorlog gaan voeren. We willen op zo'n manier... Een oorlog voeren dat onze eigen troepen minst mogelijk, uh, zo weinig mogelijk risico's lopen. En tegelijkertijd ook willen we natuurlijk ook wel burgers uh, sparen, want er komen burgers om bij aanvallen. Um, en dat, moeten we, die, dat, dat dat gebeurt, die kans moeten we verkleinen. Want het heeft, zoals je in Pakistan ziet, heeft het ook een, een, een terugslag op, op de verhoudingen. Hoe meer, hoe meer burgerslachtoffers daar vallen, hoe meer vers, vers, uh, verzet er komt tegen het gebruik van dat soort uh, wapens. Um, en een beroemde uitspraak van de Taliban-leider zei dat elke gedode militant mij niet drie, drie nieuwe uh, leden voor, voor zijn uh, groepen oplevert. Um, dus dat is het gevaar van dat soort aanvallen. De, het weerstand, de machteloosheid die mensen ervaren... als ze daar op de grond zitten en elke keer komen die vliegtuigen mm -hmm. weer over. We hebben ook partners van IKV Pax Christi... die in, uh, in uh, Gaza en in Libanon wonen en daar hun ervaring met ons deelden. En die ook vertelden de, de, de angst die je voelt als je daar rondloopt... En, en de vliegtuigjes die overvliegen en elke keer dat gezoomen op de achtergrond. En je weet niet wanneer de volgende rekening maar gaat dat, Nee, dat begrijp ik. Maar wat is dat verschil? Die angst zou je ook hebben als er een bemand vliegtuig over je hoofd vliegt... met een bom? Klopt. Ja, nee, dat, dat maakt het... dan niet zo heus veel uit. Die angst is er toch natuurlijk ja, als je ja. aangevallen wordt. Bemand of onbemand. Ja, maar staten zijn meer, zijn meer in de verleiding om onbemand vliegtuigen in te zetten. Dus de drempel om, om, om een uh, onbemand vliegtuig boven een gebied te sturen is veel lager dan met een, bewapen, met een bemand vliegtuig. Mm -hmm. om, om duidelijke redenen natuurlijk dat het misschien geen mensenleven hoeft te Precies. kosten. Maar ook omdat het misschien wel goedkoper is. Want ze kunnen veel langer natuurlijk daar rond blijven vliegen. Ja, dat is een nou. voordeel. Ze kunnen daar lang rond blijven cirkelen. Um, maar... Um, Juist omdat uh, die drempel laag is, zullen ze dat veel vaker gaan doen. En zou je ook zien dat er uh, vaker uh, bewapende aanvallen. of aanvallen worden uitgevoerd. om uh, leiders uit te schakelen. waarbij burgers kunnen omkomen. Er uh, zijn gevaar... daar eigenlijk al bewijzen voor. Ik bedoel, ze worden toch al redelijk vaak gebruikt. Zou je nu al, is er al onderzoek gedaan. naar hoeveel makkelijker. commandanten, zal ik dan maar zeggen. de, de commandanten in het verre Nevada uh -huh. zeggen. Nou ja, doe maar, omdat ze er zelf eigenlijk als mens niet meer letterlijk bij betrokken zijn. Nou, er zijn hele strikte regels voor. Ik heb een aantal experts gesproken die ook uh, uh, bij dat soort uh, operaties aanwezig zijn uh, geweest. En uh, daar hebben ze, hebben, ze hebben daar juridisch personeel voor die meekijkt en afweging maakt van wanneer mag iets wel, wanneer mag iets niet. Er uh, zijn hele strikte regels voor. Uh, maar... Uh, ja, het is, het is verleidelijk. Je ziet dat uh, de, de emotionele binding. Even, ik zit even door te denken, wat voor strikte juridische regel. Dan zie je iets op het scherm verschijnen en dan komt er een advocaat en die zegt. Da die daar mag je wel of niet een bommetje op gooien. Nou, dus ik, ik zal een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, uh, wat voor dat ik gehoord heb van uh, die persoon, is uh, die rijdt een auto. Er zit een, uh, een, een vermoedelijk een Taliban commandant in. Die willen ze uitschakelen. Uh, ze hebben toestemming gekregen om een raket te vuren op die auto. De auto rijdt een tunnel in en dan komt de tunnel weer uit. Op dat moment mogen ze niet meer vuren op die auto. Omdat ze niet weten of die man er nog in zit? Precies. Juist. Uh, Oké, okay. van... dat is wel een duidelijk voorbeeld. Ja. Maar een, een ander voorbeeld was bijvoorbeeld als je een, een huis hebt waar, uh, waar vermoedelijk een, een, een, een leider zit... die uh, een belangrijke rol speelt en die ze willen uitschakelen. Het en is een, een grappig waar... voorbeeld wat je nu noemt een huis waar vermoedelijk een beroemde leider zit. We hebben net zoiets meegemaakt. Ja. Ja, nou ja, dat, uh, daar zijn dus regels voor van uh, uh, hoe, hoeveel mensen kunnen daarbij omkomen. Je ziet bijvoorbeeld in, in het geval van uh, Osama Bin Laden... dat, uh, dat uh, de Amerikaanse regering voor gekozen heeft om niet een aanval op het huis uit te voeren... met, uh, met, een, uh, met bommen, omdat er te veel burgerslachtoffers ja. bij zouden ja. vallen. En dat ze daarom gekozen hebben om uh, eigen personeel uh, risico, uh, in te zetten... die daarvoor op meer risico lopen, maar de kansen burgerslachtoffers minder zou zijn. Nou, toch nog even, hè, dat het, het, het, veel mensen zullen zeggen... Het is eigenlijk een hele mooie oplossing. Het is erg veilig voor onze jongens. Dan kijken ze naar één kant. Geen gesneuvelde soldaten meer naar huis. Die kijken dan dus niet naar het aspect dat jij al even opperde. De klinische oorlog voeren is gevaarlijk. Als je de oorlog ontmenselijkt. Mm -hmm. als, als er geen mens meer een ander mens ziet sneuvelen. Dan is de kans op escalatie van geweld gigantisch. Omdat je dat geweld zelf niet aan de lijf ondervindt. Ja, nou, Je ziet bijvoorbeeld uh, met onderzoek wat gedaan is bij een aantal van die uh, piloten. Um, dat zij als, als uh, die mensen die stappen in een auto gaan naar hun werk toe kruipen achter een computerscherm en eind van de dag gaan ze weer terug naar huis en uh, gaan ze s'avonds weer voetballen met hun zoontje en in de tussentijd hebben ze een oorlog, oorlog gevoerd. Ja. En uh, bijvoorbeeld, maar je ziet wat het interessant is dat volgens mij, uh, als ik het correct heb, meer dan 90% van al die mensen die, of uh, die piloten die daar... Uh, uh, die dat soort werk doen, uh, zijn bijvoorbeeld gescheiden... omdat het een stresssituatie is. Ze hebben een ander niveau van stress wat je meekrijgt... in, in, in zo'n type van voeren. Uh, normale soldaten, als je in een oorlogssituatie zit... en je hebt een gevecht meegemaakt en het gevecht is afgelopen... dan zit je met je kameraden daar zo... en je, je verwerkt door, dat door met elkaar over te praten wat je meegemaakt hebt. Die mensen die achter een beeldscherm zitten, hebben dat niet. Die gaan naar huis toe, ze kunnen met hun vrouw daar niet over hebben. En uh, ja, dat levert een ander soort stress op. En tegelijkertijd, je, je hebt een soort ontkoppeling van, van de realiteit. Je, alles wat je binnenkomt is via beeldschermen. Mm -hmm. En natuurlijk, het kan ook wel een stressvolle situatie opleveren... als je via een vi videoscherm is te kijken... hoe jouw kameraden een paar duizend kilometers verderop worden beschoten... en je kan niks, niks terug doen. Dat heeft ook een effect op soldaten. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, uh, als, als je alleen maar naar popjes op een beeldschermpje stagen... en je hoeft een, je hoeft een knopje te drukken en vervolgens uh, um, ontploft er een paar duizend kilometer verderop een bom... Het, het komt niet echt binnen. Ja, precies. En dat, en dat het is, het is niet tastbaar, hè? Het is, dat, is, ik weet niet of dat, dat is natuurlijk al een, een, een decennia lange ontwikkeling. Met de, met de introductie van de kruisboog heb je dat al. En met de bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog... die over gebieden vlogen en, en bommen gooiden. Je had het natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Gewoon is de, de loopgraaf in de Eerste Wereldoorlog. De grote bazen zaten verder achter, hadden geen idee. En het ging maar door en door. En mensen mm. met een boot in de modder wisten wel waar ze het over hadden. Ja. Maar we uh, nu, zijn nu op een niveau gekomen waarop uh, wij dit risico niet meer willen nemen. En de, de context kunnen we niet meer ons opnemen. En, en daardoor loopt er wel kans dat je uh, zometeen mensen vermoord of dood... Uh, zonder dat je per se doorhebt wat nou precies het effect is van je uh, van, van eigen acties. Want weet je, um, het, het is zo, dit is iets wat kan en die technologie schrijft voort. En we weten allemaal dat uh, als iets er is, dat het ook gebruikt gaat worden. Ja. Dat weet je gewoon wel al. Je weet dat dit de toekomst gaat worden. Ja, en daarom willen wij en jullie willen graag dat, dat, aan, dat het in elk geval dan aan strenge regels wordt gebruikt. Ja, er moet een kader komen voor het gebruik van dat soort robots en, uh, en drones. En wat je nu ziet is, um, het neemt enorm toe. Om um, een klein voorbeeldje te noemen, zoals je zei eerder al. Dat er nu al in het begin 2003 waren nauwelijks robots. Nu zitten we op uh, uh, land- en luchtrobots bij elkaar. zitten we op ongeveer 20.000. Dat zal gaan stijgen Amerikaanse... De schattingen is dat ze, en, en, dat ze over 15, 20 jaar een derde van de lucht loopt, bestaat uit onbemande vliegtuigen. Nou, dat is je dat eigenlijk twee ontwikkelingen. Je hebt het onbemande bewapende drones... maar je hebt ook zometeen autonome uh, onbemande drones. Daar wilde ik drones. nog even een autonoom. Wil je zeggen, dan heb je echt een bewapende autonome robot... die zelf op het moment dat er zich een situatie voordoet niet meer hoeft te wachten op de man in Nevada... die op een knop drukt, maar zelf inschat wat hij gaat ja, doen. Precies. Uh, ze krijgen een programma mee. Dat is, uh, ze zijn zo geprogrammeerd... dat ze bijvoorbeeld een vijandelijke strijder kunnen herkennen. En eruit kunnen schakelen. En um, wat je dan krijgt... is de realiteit wordt... Um, gecodeerd in, in parameters. Om het even Misschien iets te ingewikkeld, maar... Ik uh, denk het wel. Je, alles gaat via je computerprogramma's. Dus als nee, alles hangt dan af van technologie. Ja, in maar geval. mensen zijn veel beter in staat... om direct een context te kunnen begrijpen. Als je bijvoorbeeld een, een appel en een tomaat naast elkaar neerzet... een rode appel en een rode tomaat... wij kunnen gelijk het verschil zien. Een robot moet uh, gaan, af, gaan kijken wat voor kleur is het, hoe groot is het. Ja. En... Um, Pas nadat hij uh, goed gekeken heeft uh, wat voor substantie het is... kan hij uh, het onderscheid maken van dit is een tomaat, dit is een, uh, een appel. En terwijl die context is juist heel belangrijk. Wat mensen wel hebben en wat, uh, wat de robots dus niet kunnen doen. Mm. En daarom vinden wij het belangrijk dat... Uh, dat er altijd een mens verantwoordelijk blijft... ook voor de keuze die gaat nou, over leven en dood. Eigenlijk waar jullie het debat over willen gaan voeren... en het is nodig, want het Nederlandse leger... wat ik al zei, ondanks geen cent in de pocket... willen toch misschien ook deze onbemande... bewapende drones uh, aangaan schaffen. Ja. Jullie willen het debat over de ontmenselijking van de oorlog... en hoe gevaarlijk dat is. Hoe erg ook dat mensen betrokken zijn bij een oorlog. Maar hoe gevaarlijk de dehumanisering is... omdat dat alleen maar gaat leiden tot escalatie van geweld. Want je hebt er zelf niet meer echt mee van doen. Daar komt het op neer. Ja. Dat debat gaat vanaf morgen dan wat jullie betreft hopelijk beginnen. Dan bieden jullie het rapport aan. Ja, morgen presenteren we het rapport in Den Haag aan een aantal experts. En uh, we hopen ook dat binnen Nederland dat het debat gewoon uh, vaker gevoerd gaat worden. Want wij als Nederland zijn allemaal verantwoordelijk voor wat, uh, wat onze eigen krijgsmacht doet. En hoe die toekomst gaat lopen. En we kunnen nu daar richting aan geven door die discussie aan te wakken. Oké, okay. Wim Zwijnenburg van IKV Pax Christi. Het rapport Onbemand maakt onbemind. Mooie titel waarin al enigszins duidelijk is hoe jullie erover denken. Dat zei ik al. wordt morgen gepresenteerd. Hartelijk dank. Dankjewel. De villa gaat even plaatsmaken voor nieuws en ster en weer en verkeer. En wat iets meer zei. En daarna gaan wij verder met ons bureau Buitenland. Ons buitenlandpanel. Mijn gasten zitten hier al. Mark savan, hartelijk welkom. Sprengers en uh, Henk Schulte-Northold.